De gouverneur van de Afghaanse provincie Uruzgan dringt er bij de Nederlandse regering op aan de troepen volgend jaar zomer niet terug te trekken. Volgens hem is het werk nog maar voor de helft gedaan, zo zegt hij in een interview in de Britse krant Financial Times. Gouverneur Hamdam heeft er bij de Nederlandse regering op aangedrongen de beslissing om de troepen in augustus volgend jaar terug te trekken te herzien. Hij vreest dat het vertrek van de Nederlanders uit Uruzgan voor onzekerheid zal zorgen op een belangrijk moment in de economische ontwikkeling van de regio. Israël en Hamas lijken dichtbij een doorbraak over de vrijlating van de Israëlische soldaat Gilad Shalit. Die werd in 2006 door Hamas ontvoerd op de grens van Israël met de Gazastrook. Israël is nu bereid een paar honderd Palestijnse gevangenen vrij te laten in ruil voor Shalit. Vertegenwoordigers van Hamas zijn in Cairo om een voorstel van Egyptische en Duitse onderhandelaars te bespreken. Israël zou instemmen met de vrijlating van 160 Palestijnse gevangenen die het eerder niet wilden laten gaan. Zowel Israël als Hamas hoopt dat de gevangenenruil aan het eind van de week rond is. Maar ze zeggen ook dat er nog veel te bespreken valt. In het Brabantse Nieuw-Kuik is een man van 33 aangehouden... die voor 2 miljoen euro zou hebben gefraudeerd met een schadeclaim... na de stroomstoring in de Bommelerwaard. Twee jaar geleden vloog in het gebied een Apache-helikopter van Defensie... tegen een hoogspanningskabel. De Bommelerwaard zat daardoor drie, bijna drie dagen zonder stroom. Bij Defensie kwamen veel schadeclaims binnen... Het ministerie deed aangifte naar aanleiding van de claim van 2 miljoen euro van de aangehouden man. De Defensie beschuldigt hem van oplichting en valsheid in geschriften. De politie verwacht meer mensen in de zaak te kunnen aanhouden. Het weer wisselend bewolkt en enkele buien. Overdag eerst wat zon, vanuit het zuidwesten al gauw weer bewolking en regen. En opnieuw veel wind. Het wordt 13 graden.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 Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I never get my, myself myself to take me where you be. Cause girl, I want I, I, I want you right now. I travel up like town, I travel downtown Wanna have you around, round Like every single day I love you always, way, I'll you meet me you halfway. halfway? Until I die For you and I For I'm you and I, I.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 Can't